Neil Armstrong overleed gisteren door complicaties na een bypassoperatie. Hij was 82 jaar. Oppositietroepen in Syrië zeggen dat meer dan 200 mensen zijn vermoord in de voorstad van Damaskus. Het zijn vooral jonge mannen en enkele vrouwen. Ze zouden van dichtbij zijn doodgeschoten door militairen van het regeringsleger van president Assad. De dus stad werd vrijdag heroverd door het Syrische leger. Groot-Brittannië valt de ambassade van Ecuador in Londen niet binnen. De Venezolaanse president Correa zegt dat hij van de Britse autoriteit heeft gehoord dat ze Wikileaks voorman Assange niet in het gebouw zullen arresteren. Groot-Brittannië wil Assange uitleveren aan Zweden. Enkele Zuid-Amerikaanse landen hadden gedreigd dat een inval in de ambassade ernstige gevolgen zou hebben.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 Door nog onbekende oorzaak botsten twee auto's frontaal op elkaar. De klap was zo hard dat in een van de wagens twee inzittenden bekneld raakten. Het is niet duidelijk hoe de gewonden eraan toe zijn. Het weer nog overdag verspreidt over de dag buien, soms met onweer. Middagtemperatuur rond 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Wat zou Nietzsche's standpunt zijn in het islamdebat?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 57 songs. Voor nog geen 20 euro. John Hyatt. Collected. Dit is Radio 1. BNN. BNN. 4-7. het lukt. Goedemorgen, het is uh, vier minuten over zes. Je luistert naar 4-7 hier op Radio 1, 26 augustus 2012. En gisteren is, je hoorde net al in het nieuws... Um, uh, <laughs> Neil Armstrong overleden. Ik moest even nadenken, want je hebt, je hebt ook nog andere Armstrongs... die ook een lastige week achter de rug hebben. Neil Armstrong overleden op 82-jarige leeftijd. Net hoorde je even een stukje daarvan van zijn uh, ja, maanlandingen. Het moment dat hij voor het eerst... De maan opstapte en zei... It's one small step for man, but one giant leap for mankind. Je luistert naar 4-7 met zo meteen een nieuwe kijkcijfer bingo. We gaan weer een keertje backstage bij BNN University. Die zijn eigenlijk een beetje ja de boel aan het opruimen. Hè? Ze zijn een beetje aan het afbouwen. Uh, laatste loodjes voor deze lichting van BNN University. Volgende week een speciale aflevering van dit programma. Want dan is het de allerlaatste... Uh, van uh, de university-lichting van, uh, van dit seizoen. En dan, ja, dan leer je ze eigenlijk allemaal even goed kennen nog een keer. Met terugwerkende kracht, want wie zijn het nou eigenlijk, die Wieke, René en Nathalie? Nou, dat hoor je allemaal volgende week wel. Nu eerst praten over voetbal met Ferdinand. Ferdinand, Ferdinand en voetbal. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen Luc met Ferdinand Hossenbuks op deze vroege maar vooral frisse zondagmorgen. We schrijven 26 augustus 2012. Een week die weer achter ons ligt. De week waar Büttner van Vitas verkaste naar Manchester United en ploeggenoot wordt van Robin van Persie. De week waar Moisander Alkmaar verlaat en terugkeert in Mokum waar hij ooit speelde. De week waar Ibrahim Avelai te horen kreeg dat men bij Barcelona niet afwijzend staat bij een eventueel vertrek van de international. De week waar bondscoach Louis van Gaal de voorselectie van het Nederlands nationale voetbal elftal bekend maakte met opvallende namen van Douglas en Rubens Schaken. De week waar vijf Nederlandse ploegen zich presenteerden op het Europese podium met betrekking tot de voorronde Europa League. Drie verloren er, één speelde gelijk, eentje won deze week. De replay... De week waar massa-moordenaar Breivik te horen kreeg dat hij voor lange tijd de lek in moet. En Luc, het was de week waar Geert Wilders met zijn PVV aftrapte met betrekking tot de verkiezingen op 12 september. Met de uithaal naar Mark Rutte en Roemer. Voor we overgaan tot de orde van de dag. Je gaf het zo net al even aan. Gisteren overleed die Neil Armstrong. De eerste mens die een wandeling maakte op de maan. En nu over tot de orde van de dag. Ja, en ik wil wel even van jou weten, uh, Ferdinand. Is of jij dat gezien hebt? Uh... Uh, in 1969, of, of, of bestond je toen nog niet? <laughs> ik uh, bestond er al, <laughs> ik kan me nog herinneren... als de dag van gisteren, ik was op weg... en dat was plaatselijke tijd in Suriname, rond middernacht... met een neef van mij, Neefje die op bezoek was in Suriname. We waren naar de bioscoop gegaan, heel kort hoor... We fietsten naar huis, het zou gebeuren, die avond, 21 juli 1969, en ja, heel stom wat ik nu ga zeggen hoor, terwijl ik naar huis reed, en ja, het was nog vrij warm, uiteraard, ik woonde toen nog in Suriname, hm. en hey, ik zag mensen op straat, die keken gewoon naar boven, of ze uh, inderdaad zagen wandelen op de Mario. <laughs> ja, yeah, klinkt, yeah. het klinkt heel raar hoor, ook ik, ik stapte even, want waar op de fiets, weet je, en dan kijk je zo, en je maakt het mee, en je kan je nog herinneren, Kortom, het was toen een spektakel. Maar goed, die man is gisteren op 82-jarige leeftijd overleden. Jammer. Ja. Maar hij was de eerste die daar die wandeling maakte. En een bijzondere prestatie. En een, een bijzonder mens volgens mij ook wel. Laten we gaan praten over voetbal, Ferdinand. Want uh, gisteren... Uh, ik, ik wil wel even beginnen met, uh, met de competitie. Ja. Um, want het valt mij op dat Ajax echt... Uh, ja, die valst echt over iedereen heen. Als het niet al te moeilijk is. Want uh, gisteren ook weer met 5-0 gewonnen. Ja, voor we... Uh, daarover even gepraat. Het volgende, want we hadden vrijdag al de Rooms-Katholieke combinatie die thuis won van Rona met 1-0. Gisteravond werden de drie wedstrijden gespeeld. Ado reisde af naar de Koel cool in Venlo en ging er bij de knikkers door 2-4. In de Domstad, de plaatselijke FC tegen Pekzwallen, werd het 1-1. En ja, Ajax die speelde thuis in de, de hoofdstad tegen NAC. Vorige week haalde ze al flink uit. En Luc tegen NEC. Ik moet wel zeggen, eh, Frank de Boer heeft weer behoorlijk wat spelers in huis. Eh, de afgelopen week al dat gedoe rond Theo Jansen. Maar ik denk dat hij uiteindelijk zal vertrekken naar uh, Vitas in, ja. in, uh, in Arnhem. Maar nog even over Ajax. Ajax doet het goed. Ajax speelt goed. En ze hebben een paar spelers uh, die, die, die, uh, die uh, op de plek staan. Mooi Sander is uh, teruggekeerd in Mokum. Dat gaf ik ze net al aan. Hij maakte gisteravond ook een goal. Kortom, we kunnen van dit Ajax heel veel gaan verwachten. En als er mensen zijn, je hebt altijd mensen die, die, die nog twijfelen aan wat gaat Ajax dit seizoen doen. Luc, uh, het gaat om de knikkers, het gaat om het resultaat. En ik denk dat Ajax PSV, uh, dat zal het worden. Dit seizoen. Een van die twee zal volgend jaar bij de, bij de schaal staan. Ja, en dan, dan komt de rest. Maar kortom, Ajax Ajax dus is het goed. Joh. En ik ja. denk ook in de als ze die, die champions League ingaan, maar ja, dat is een ander verhaal. Ja, dat, dat, dat is toch een podium apart. Maar denk jij dan dat. Uh, Ajax zo goed is, voor uh, want, hè, want ze hebben toch met, uh, met flinke uh, cijfers gewonnen de laatste twee wedstrijden. Ja. Denk je dat Ajax zo goed is, of is de rest gewoon niet opgewassen tegen, tegen uh, Ajax? Dat kan natuurlijk ook, hè, dat de rest gewoon, gewoon slecht is eigenlijk, om zo te zeggen. Weet je wat het is? Kijk, uh, we zitten nog aan het begin van, van die competitie. De derde spelerronde voor Ajax. We weten dat er heel wat spelers vertrokken zijn. Heel belangrijke spelers. Maar Frank de Boer heeft de afgelopen twee seizoenen toch op een gegeven moment laten zien dat hij het kan. En dat ja, iedereen op een gegeven moment op zijn plek stond. En hij, hij bleef rustig, weet je. En op een gegeven moment ja, staat Ajax daar met die schaal. Op dit moment, nogmaals, we zitten in het prille begin van de competitie. Het is nog koffiedik kijken hoe dit allemaal zich zal ontwikkelen. Maar ik verwacht heel veel van Ajax en op dit moment, ja, als je twee keer in de week met, met, met klinkende cijfers wint. En kortom, uh, ja, het enige wat ik kan zeggen van, uh, ze doen het goed en uh, ja het is weer uh, kijken naar de volgende week, joh. Wie het ook goed doet is uh, RKC. Die, uh, die, winnen. die hebben zeven punten uit drie wedstrijden en die staan gewoon tweede. RKC blijft een, een, ja. een, een, een, een, een ploegje apart. RKC zorgt altijd voor uh, verrassingen. Ze hebben vrijdagavond gewonnen van de Roda Juliana combinatie. Maar goed, op een gegeven moment dan, dan, uh, dan is het anders. En dan denk je van ja, ze zijn zo goed begonnen of later in de competitie dat ze het goed doen. Maar het is een, het is een behoorlijke ploeg hoor. En ja. uh, die, doen het, die doen het goed, toch. Um, en denk je dat ze het vol kunnen houden of is dat uh, op een gegeven moment houdt het op? Ik denk dat het op een gegeven moment op door de jaren heen dat ik het voetbal hier volgde ik noemde er eentje Roda heel heel lang geleden die die zat op een gegeven moment aan het begin van, van de tweede helft stond hij gewoon bovenaan joh maar er, er ja, gebeurde toen wat, Het hadden toen een goede ploeg hoor, maar ja, het was op een gegeven moment over je en, en aan het eind van de rit was het nou echt zo fijn hoor. Ja. Um, afgelopen week speelden de Nederlandse clubs uh, Europa League voetbal, um, hoe keek jij er tegenaan? Want het was toch allemaal het, Twente verloor, AZ verloor, Feyenoord net 2-2 uh, gelijk gespeeld tegen, tegen Sparta Praag. Uh, hoe keek je er tegenaan? Hebben we het nou wel of niet goed gedaan eigenlijk? We hebben het niet goed gedaan. Nee, toch? Nee, we hebben het zeker niet goed gedaan. Heel kort, uh, Heerenveen die speelde helemaal niet goed. Met name vlak voor tijd. Ik weet niet of je de wedstrijd gezien hebt, maar die tweede goal was... Zo'n amateuristische fout, joh. en uh, Van Basten heeft het uh, niet makkelijk, hoor. Hij moet nu binnen zeven dagen behoorlijk aan de bak. Uh, je, bent, je hebt die replay, je hebt AZ, je hebt Ajax. Uh, nee, Marco heeft het uh, niet makkelijk. Het, het zal heel, heel moeilijk worden. Maar ja, wat wil je, je, je bent je hele voorgoede kwijt. Je moet het met de jonge ploegen doen. Uh, nee, het wordt heel moeilijk daar in het, in het, uh, in het noorden voor, uh, voor Marco. En ja, ik wens hem het beste toe, joh. Maar er komen hele moeilijke tijden aan... PSV, ja, die ging lekker. Uh, Twente, ja, thuis wordt het moeilijk. Luke je verliest daar met, uh, met 3-1 bij die Turken. En probeer mm. dat maar om te buigen. AZ, ook een verhaal apart. ze dus verliezen, ja, maar hier zou je toch moeten, uh, iets moeten doen. Je zal hier moeten winnen. 1-0 e is krap. 1-0 e biedt mogelijkheden. Het biedt een perspectief. Maar ja, hier zal het moeten gebeuren. Feyenoord, je gaf het zo net al aan. Die komt met, uh, met uh, 2-0 achter. En ik denk van, ja, het is gespeeld. Ja, ze komen terug in edit time, hoor. En, en, uh, maken ze gelijk, ze komen langs zij. Maar ja, je moet nu naar Praag toe. En dat wordt heel moeilijk. Ja, dat wordt, lastig, hè? Dat wordt heel moeilijk. En het, het is, nogmaals, het is koffiedik kijken. Als je mij vraagt, zie ik, zie ik alleen een, een Ajax en een PSV... straks op het Europese podium. Jo, ja. Eentje in de Europa League en eentje in, uh, bij de Champions League. Maar ja, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. Jongen. We gaan het afwachten. Wat gaat er vandaag nog gebeuren op voetbalgebied? Um, vanmiddag al heel vroeg uh, hebben we... AZ tegen Herveen. Die wedstrijd wordt gespeeld in Alkmaar. We hebben Vitas, die reist af naar Tilburg en treft daar Willem II. Twente in de Goffert tegen de Nijmeese Enderas-combinatie In het Polmanstadion in Almelo komt Ronald Koeman om half drie het veld op... en treft daar Herakles Almelo. En om half vijf in de Euroborg het geplaagde Groningen... Die treft de Philips Sportverein. We gaan het afwachten hoe het allemaal gaat uh, lopen. Ik verheug mij het meest op... Nou, fijn Feyenoord eigenlijk wel. Het lijkt me een leuke wedstrijd. Het lijkt me zeker een leuke wedstrijd. Ik heb daar uh, mijn vraagtekens bij. Maar ik hoop het allerbeste hm. voor Ronald Koeman en Feyenoord. Ja. Ik uh, vond het erg leuk om weer bij jullie in de uitzending te zijn. De groeten aan de redactie. Een hele mooie zondag. Het zal geen zonnige zondag worden, nee. maar volgende week ben ik terug. Dag.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 Hi, dit is de BNN University backstage-update van zondag 26 augustus. Na nou, vanochtend is er nog maar 1-4-7 met ons, René, Nathalie en Wieke. Ja, bijna huilen. Gelukkig zijn we volgende week nog wel gewoon te horen. En niet zo'n beetje ook. Drie uur lang maar liefst. Pff, ga er maar even goed voor zitten. Drie uur lang kletsen over BNN University. Over hoe fantastisch het afgelopen half jaar wel niet was. We laten nog een paar keer... Een fantastische reportage horen van onszelf. En volgende week zullen we het vooral drie uur lang over onszelf hebben. En René, die geeft je alvast een klein voorproefje. Ja, we gaan het onder andere hebben over de bij van Nathalie... het vluchtgedrag op de 3FM-redactie van Wieke Essendal... en mijn woede aanvallen. Oei, dat hoor je allemaal volgende week. Goed, gelukkig komen er over twee weken een heleboel nieuwe feuten aan. En René en ik gaven ze afgelopen woensdagavond op BNN.fm... al wat tips over hoe ze het komende half jaar het beste door kunnen komen. Zo vertelden we ze dat Lux en Koffie graag zwart drinkt. Dat je hier niet te veel aan één iemand moet vastklammen binnen University. Vet sociaal natuurlijk. En de nummer één tip was toch wel tip nummer drie. En uh, ja, daar zijn we allebei een klein beetje schuldig aan. Ja. Dat is heel erg belangrijk. Let er vooral op dat je geen spullen hier kapot maakt. En dat klinkt echt heel erg basisschoolachtig. Maar René, kan je even je eigen anekdote vertellen? Nou ja, goed. Ik was hier de eerste dag bij BNN. En uh, ik was heel zenuwachtig, want er was de selectieavond. En toen uh, er staat in de midden op de redactie een hele grote tafel... waarom wordt vergaderd. En dat is uh, niet zomaar een tafel. Dat is een tafel zelf gemaakt door BNN met allemaal platen. En daarbovenop ligt een hele grote glasplaat om die platen te beschermen. Wat deed je? Ik, ik leun met mijn uh, dikke, vette, kwabbige armen op uh, die tafel. en oh, Niet een klein scheurtje, oh. hè? Wat dacht je toen? Gewoon dwars over. Ja, <laughs> ik denk van, nu is het klaar. Dag BNN, doei. <laughs> maar het is allemaal goed gekomen, toch? Ja, maar, maar ik geloof dat jij ook uh, iets op je kerfstok hebt ja, staan. Ja, bij mij was het uh, vorige week. Ja, je moet je voorstellen je op de redactie bij BNN, daar uh, wordt gevoetbald en er wordt gesport en er wordt gekloot de hele dag. Nee, je gelooft het niet, hè? En ik had het uh, samen met een uh, andere feut, met Nathalie. ...hadden wij een, een frisbee gevonden op de redactie. En we vonden het een heel goed idee, we waren een beetje baldadig... ...om te gaan frisbeeën midden op de redactie tussen alle computers. En uh, Nathalie die gooide een klein beetje uit de richting... ...en toen krrr, tegen een uh, ja, soort van paal staat er midden op de redactie. Een soort ja, maar dat is niet zomaar een paal. Want daaraan hangt een hele mooie foto van de grote baas van BNN Radio... ...Tessel van der Lucht. Dus en, uh, ik kan ook wel weer zeggen... Krrr, ja, nou die flikkerde dus naar beneden. Glas kapot, <laughs> lijst kapot. Lekker bezig, Natalie hoogveen En ja, daarom is het deze week er ook niet. Gelukkig is het er volgende week wel gewoon weer bij. Net als René en ik. En dan zitten we alle drie live in de studio met Luc... om te vertellen over onze ervaringen bij BNN University. Dat volgende week. En kun je ons nou echt geen weekje missen... kijk dan nog even gauw op facebook.com slash BNN University... of volgens op Twitter at BNN University. Dan wens ik je voor nu vast een hele fijne zondag. Hoi! Kijk, cijfer, bingo! Waar gaan wij de komende dagen naar kijken? Er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze media-redacteur Bart Harleman. Bart, goedemorgen. Goedemorgen. Het televisieseizoen is begonnen. Uh, met uh, The Voice of Holland. Strictly Can Dancing. Uh, uh, sterren die van een duikplank af klateren. Het gaat allemaal aankomen. Uh, denk jij dan, yes, joepie, we zijn weer begonnen? Of denk jij, potverdorie, is dat het nou? Uh, de, nou, afgelopen, afgelopen weekend dacht ik nog wel inderdaad, is, is dit het nou? Ja. Maar gelukkig uh, weet ik dat er een heleboel leuke programma's uh, aankomen. RTL heeft afgelopen week natuurlijk een najaarspresentatie gedaan. Dus die hebben we al bekend gemaakt wat ze allemaal gaan doen. Nou, er zitten best wel een paar leuke programma's tussen. Nou, de publieke omroep komt uh, uh, ook nog wel met alle omroepen hebben ook al wel uh, najaarspresentaties uh, gedaan, maar er komen nog een heleboel programma's komen nog, uh, nog allemaal uit. Ik heb er wel zin in. Ik denk dat er wel weer uh, leuke dingen uh, uh, op het programma staan, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat het afgelopen zomer met een aantal programma's, zoals bijvoorbeeld de beste singer-songwriter van Nederland, dat er zelfs in de zomer nog wel leuke programma's te zien waren. Zelfs al zou je niet van sport houden. Nee, die, die, die echte komkommentijd van vroeger, die echte zomerstop, dat is niet meer echt zo, hè? Dat, uh, er Nee, wordt er wordt natuurlijk wel heel veel nog opgevuld met, met, uh, met Herhalingen, en weet je wel, veel Amerikaanse series en dat soort dingen allemaal. Maar gelukkig, uh, en, en er moet natuurlijk ook wel bezuinigd worden. Dus ja. dat, er, dat er veel buitenlandse series de komende jaren te zien zullen zijn, dat, dat, daar komen we gewoon niet vanaf. Want ja, dat, dat, dat is, is nou helemaal lekker goedkoop. Ah, okay. Maar uh, er wordt ook nog wel wat, uh, wat uh, zelf wat bedacht. Dus daar, daar hou ik wel van. Waar gaan we de komende week naar kijken? Je eerste programma. Dat is uh, uh, een spin-off, een hele rare spin-off van Gooise vrouwen. Uh, er is al veel over nee. te geweest, dat heet Villa Morero. Ja. En het is dan met Martin Morero en, en uh, Tante Cor. Uh, uh, de, he, de, de typetjes uit de, de, de, de serie. En die gaan dus in een villa gasten ontvangen en ze interviewen. Maar dan volledig in karakter. Nou, dat is niet iets wat we in Nederland heel erg gewend zijn. Dat er dus mensen geïnterviewd worden door een typetje. Ja, Tante S hebben we, weet ja. je wel, van uh, Jürgen Rijman. Maar ja, kun jij nog meer... Uh, meer uh, van de, uh, de leeuw uh, heeft volgens mij wel wat gedaan hè. Pog en Annie Roy natuurlijk ja, uh, en die uh, had uh, hoe heet ze, God Nieke, of hoe heet hij die non. Ja. Die heeft wel eens mensen geïnterviewd, maar dat het echt maar er was altijd wel weer een scheiding tussen weet je dat je dat je en de echte persoon zag het zat en dan in een het programma typetje. altijd hè dat typetje. Precies. En dan, maar dit is dus echt het hele programma lang is dus de, de, de, de, de, de, de interviewer is een typetje. Ja, dat is. Uh, en er zit, zit ook niet aan het eind, zoals bijvoorbeeld bij Oesje en, en van Dijk, dat dan bekend wordt gemaakt dat het een typetje iemand anders is. Nee, het blijft echt van begin tot eind. Het typetje. Ik ben benieuwd. Ja. En hij gaat, maar heeft het nog iets te maken met Gooise Vrouwen, of is het alleen het personage uit Gooise Vrouwen en verder? Nou niet? Ja, nee, nee, verder heeft het dus eigenlijk niks met Gooise Vrouwen te maken, behalve dan dat het waarschijnlijk in een villa in het Gooi wordt opgenomen en, oh. en dat uh, zij daar dan de hoofdrol spelen. Uh, het draad is natuurlijk eigenlijk dat de serie Gooise Vrouwen bij RTL 4 uh, is uitgezonden. Daar is, uh, uh, uh, dit programma wordt uitgezonden bij SBS-6. Uh, Erland Galjaard zei afgelopen week... Van, nou ja, hadden ze het bij RTL4 aangeboden... had ik het misschien ook wel willen hebben... maar dat hebben ze blijkbaar niet gedaan. Ze hebben het gewoon gelijk bij, uh, bij SBS6 uh, aangeboden. Ja. En het is volgens mij een ideetje uit de stal van Talpa... dus dat kan het ook wel verklaren. Want ja, ja. John de Mol zit natuurlijk nu bij SBS6. Ja, en Talpa is dan ook weer producent geweest... geloof ik, van Goze Vrouwen. Dus zo komt alles wel al ja. weer dicht bij elkaar. En hoeveel mensen gaan daar naar kijken? Naar Vila Morero? Nou, wordt komende maandag uitgezonden om half negen op SBS 6. En ik, uh, ja, ik, het, het is een redelijk specifieke toegroep, denk ik, hoor. Want het moeten moet echt mensen zijn die, uh, die, die misschien ook wel geïnteresseerd zijn in Gooi's Vrouw. Gooi's Vrouw deed het altijd heel erg goed. Scoorde nou ja, af en toe bij meer dan een miljoen kijkers. Maar dit is SBS 6. Op maandagavond, ik ga voor een veilige 600.000 kijkers. 600.000 kijkers voor Villa Morero, maandag half negen SBS 6. En dan, wat gaan we dan kijken? Nou, dan een programma wat we allemaal wel kennen, College Tour. Uh, hè, die, die hebben in, de, in, de, in het verleden veel goede namen uh, op de stoel gehad. Ik denk even aan, nou ja, laatst was bijvoorbeeld uh, Mark Rutte, uh, de topman van Microsoft, de Dalai Lama. Nou, wat kunnen we nog meer uh, verzinnen? Uh, uh, Moskovic. Uh, nou, verzin allemaal wat goede namen ja. en, en, en ze zijn er al wel geweest. Ze hebben voor het komende seizoen ook weer een mooi rijtje staan. Um, uh, waaronder, geloof ik, een, een, een topman van Google. Um, maar de eerste aflevering is komende donderdagavond... om vijf half negen, Nederland drie, met André Kuipers. En dat is natuurlijk wel leuk. Ja. Die, die wordt, woensdag wordt hij uh, uh, in Noordwijk eigenlijk weer binnengehaald. Dan komt ook volgens mij, de, volgens mij de koningin langs en Mark Rutte. En dan zit hij donderdagavond zit die, is die al te zien in een in, uh, in college-tour. En ik ben heel erg benieuwd, want het is, hij heeft natuurlijk... Tijdens zijn ruimtereis ontzettend veel gedaan voor, uh, als het gaat om, om PR voor de ruimtevaart. Hè? Vanuit de ruimte, twitteren. En we, hij heeft op onge ongeveer in ieder radio- en televisieprogramma wel een keer opgetreden. Mm -hmm. Terwijl hij nog in de ruimte zat. Nee, nu zit hij weer op de, op de grond. Ik ben heel erg benieuwd hoe, die, nee, hoe het met hem gaat. We hebben hem de afgelopen weken bijna niet, niet gehoord. Want hij moest natuurlijk nou ja, langzaam weer wennen aan het leven op Aarde. Hij heeft de, de, bijna een half jaar in de ruimte gezeten. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe die of hij nog steeds zo opgewekt is... als dat hij was voordat hij uh, naar de ruimte ging en in de ruimte. Want je hoort ook wel heel vaak dat nou ja, astronauten in een soort uh, zwart gat terechtkomen... Ja. als ze weer terug zijn op aarde. Want ja, het leven in de ruimte is nou eenmaal net even iets mooier dan op aarde. Ja, natuurlijk. Ja, ja, je bent daar gewichtloos. En da da daar kun je verslaafd aan raken, heeft hij volgens mij wel eens gezegd. Dus uh, ik kan me voorstellen dat hij een beetje down is misschien wel. Nee, misschien wel, maar het is, het is iemand die in het verleden ook wel bewezen heeft over een, een onstuitbaar optimisme te beschikken. Dus ik ben heel erg benieuwd uh, wat hij gaat doen komende donderdag. Donderdag dus. Op Nederland 3 is dat dan geloof ik hè? Ja, correct. Hoe laat? Uh, half negen, vijf en half negen. En ik gok op een 450.000 kijkers. 450.000 kijkers voor College Tour met André Kuipers. En als we daar allemaal geen zin in hebben of hebben we het gezien, wat gaan we dan nog downloaden? Dan gaan we downloaden Bullet in the Face. En dat klinkt heel geweldig, <laughs> en dat is het eigenlijk ook wel. Okay. Het is een soort, en, en, en, en ik ga nu proberen om het, even om het plot licht uit te leggen... maar het is, is bijna niet te doen. Het is een soort rare mix tussen... Um, uh, zullen we maar zeggen, uh, de, de, de plot doet een beetje denken aan Face Off... Hè, ja. de bekende film van John Who met John Fulton en Nicolas Cage... die van gezicht uh, wisselen. En um, Sin City. Oké. Okay. Uh, het gaat namelijk over een, een, een crimineel. Uh, volledig geweteloze psychopaat. Volledig over de top ook. Uh, die um, uh, verraden wordt door zijn eigen organisatie. Hij wordt in zijn gezicht geschoten. En de politie heeft hem... Uh, maar voordat, voordat dat gebeurt schiet hij een politieagent dood. En uh, um, de politie heeft dan het gezicht van uh, die doodgeschoten politieagent op hem geplakt. Ja. Dus hij ziet er nu uit... als die agent. En dan is het eigenlijk de bedoeling... dat hij dan gaat infiltreren in... Uh, in zijn oude... Uh, oh, dan niet zozeer gaat infiltreren, maar hij kent natuurlijk... zijn oude bende heel goed. Dus het is eigenlijk de bedoeling... dat hij dan de politie gaat helpen om... Die oude, uh, zijn oude bende op te rollen. En eigenlijk een beetje de misdaad in, de, in die stad. Het is ook, de stad heet ook Broodville, Het is een soort rare mix tussen... <lacht> ja, ja, het is een soort, het is met een Duits accent. En het is ook allemaal heel, allemaal heel raar, maar het is wel een Amerikaanse serie... Het, het is heel cartoonesk. Het is volledig over de top. Je, je moet ervan houden. Ik zou zeggen, ga de eerste aflevering kijken. Als je denkt, ik vind wat, dan lekker door blijven kijken. Als je denkt, ik vind niks, zet maar uit. Bullet in the Face. Bullet in the Face, de downloadlink naar de eerste aflevering... staat nu op mijn Twitter, dat is twitter.com. Dankjewel Bart, tot volgende week. Hè? Tot volgende week. All right. Drie minuten over half zeven. Je luistert naar Radio 1 en je hoort de toploader dancing in the moonlight. De tweede week van de Vuelta gaat beginnen. En de Vuelta, de kenners en de liefhebbers, die weten dat. En je zou het eigenlijk ook gewoon moeten weten. Is de Ronde van Spanje. En uh, daar gaan we over praten met Leon Guijen van het hetiskoers.nl. Goedemorgen, Leon. Ja, um, uh, We hadden vorige week al even bepaald eigenlijk dat uh, de Ronde van Spanje, de Vuelta... dat dat eigenlijk een hele leuke, sympathieke ronde is. Ja. Uh, uiteraard minder in de belangstelling dan de Tour de France. Omdat het gewoon minder groot is. Hij bestaat minder lang. Er um, dus doen misschien nog wel iets minder bekende renners aan mee. Hè? De, de, de, de kleintjes kunnen ook eens een keer winnen. Maar het is wel een, een, een ronde met veel verrassing altijd. Wel echt een ronde waar, waarin veel kan gebeuren. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, dat kan je wel zeggen. Dat, je, je, ik noem het wel eens uh, een ronde die met, met touwtjes aan elkaar is geknoopt. Mm -hmm. of, zeker uh, in, in de jaren 70 en 80 gebeurde er nog wel eens uh, hele rare dingen. En uh, Ik heb wel een heel mooi voorbeeldje om, om te illustreren hoe, uh, hoe houtje je touwtje het af en toe was. Ja. Want in uh, 1973, je weet het nog goed natuurlijk, Tuurlijk. toen uh, had je een uh, bekende Nederlandse sprinter, Gerben Kartens, die naam zegt je misschien wel wat. Maar die man, die, uh, dat was een beetje een, een practical joker en, en een hele brutale uh, gast. En, um, nou ja, 1973, Spanje, het was toch nog een klein beetje een, een ander land dan nu. Want generaal Franco was nog aan de macht bijvoorbeeld. Um, die, die hadden bijvoorbeeld nog geen, geen uh, uh, uh, laten we zeggen, een, een finishlijn waar dan een, een jurywagen stond opgesteld waar iedereen uh, met, met cameraatjes bovenop zat om te kijken wie er gewonnen had. Ja. En uh, Gerben Kastus die wist dat, want die wist dat daar alleen maar een mannetje op een ladder zat die dan moest kijken wie er als eerste over de finish ging. En ik uh, zat nou ja, naar Barcelona. Carstens die flit samen met een Franse sprinter als eerste over de lijn. En uh, nou ja, het was met het blote oog eigenlijk niet te zien wie er nou gewonnen had. Maar uh, Carstens die denkt gewoon: ik steek mijn handen op. En uh, dan heb ik gewonnen. Nou ja, goed, hij werd gehuldigd, kreeg bloemen en de kussen van de, de hondenmis. Een uurtje later werd er dus een fotofinish gemaakt en dan bleek dat die Fransman gewonnen had. Ja, zo ging dat. En toen werd het gewoon teruggedraaid? Of, uh, toen werd het uiteraard nog wel ja. teruggedraaid, maar ja, Gavin Karsens die was een lange breed met de bloemen Daar uit. zal <laughs> iets voor gedaan hebben. Ja, uh, ja, heb, je, heb je er nog, ja. geen, nog een verhaal uh, uit, de, uit de heroïsche geschiedenis van de Vuelta? Ja, als je er nog een wil, dan diep ik er nog een op, Freddy Maarten, Die keer vast ook wel. Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, nee. nee. Nou, Dat was een hele grote Belgische wielrenner uit de jaren 70 en begin jaren 80. En uh, die is in 1976 bijvoorbeeld, uh, won die echt verschrikkelijk veel wedstrijden. Kon, uh, kon ook heel leuk sprinten, maar die kon ook best wel een, een klein beetje berg rijden. Mm -hmm. Maar in 1977 in de verwelta, uh, toen, uh, toen hadden ze een beetje een probleem met, uh, met rennerslokken. Want uh, Franco, die was net afgezet en uh, het land was een beetje in chaos. Dat is eigenlijk nog niet helemaal precies waar ik naartoe moest met Spanje en um, ze kregen eigenlijk geen poppers aan de start en toen hadden ze een heel vlak parcours uitgezet in de hoop dat ze dan bijvoorbeeld die Freddy Martens uh, uh, konden uitnodigen om dan in ieder geval deel te nemen aan de geweld. want Toen ja. hadden ze nog een grote renner aan de start. Dus die, uh, die man die ging daar inderdaad van start in 1977 en uh, die won uh, 13 van de 19 etappes. <laughs> dus dat uh, is in percentages uitdruk, is dat nogal wat. Ja. Yeah. Maar uh, ze hadden het ook echt zo gemaakt dat er maar een paar kleine, kleine bergetappes in zaten waar hij dan ook wel redelijk makkelijk kon aanhaken. En uh, ja, dat overleefde hij ook nog eens makkelijk, dus hij won uiteindelijk die, uh, als sprinter won die, uh, die Ronde van Spanje. Uh, dus dat geeft wel een beetje aan dat het uh, echt een hele verrassende uitslag uh, kon worden in die Ronde van ja, Spanje. Ja, Is dat, Heeft dat ook een beetje meegeholpen bij het serieus nemen van de Vuelta of, uh, of, ne of nemen alle renners het nu wel serieus? Ah, nu is er wel het want Nu wordt het wel serieus genomen, maar zeker in de jaren 70 en 80 was het uh, ja, toch een beetje een tweedehands koers voor, uh, voor veel renners. En, en het, wordt, het was ook een, een, een, een eigenlijk een voorbereidingskoers op de Giro d'Italia, want uh, in, uh, tot 1994 was die waar die was in het voorjaar, maakt okay. voor de Giro. Huh. Dus uh, ja, ja, de renners kwamen een beetje trainen om goed te zijn in de, in de Giro. Een soort ronde van Zwitserland voor de Tour uh, was de Vuelta voor de Giro eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja. En hij duurde toen nog maar 2,5 uh, week. Oh ja. uh, dus hij had echt wel een, een, een lagere status dan, uh, dan nu. Ja. Doe nog één verhaal, Leon. nog, een, nou, nog één verhaal, ja. nou, cool. <laughs> uh, ja, er wordt altijd gezegd dat, dat Spanjaarden dat dat goed samenwerken. Hè. De Spaanse ploegen, ook ja. al zijn het concurrenten van elkaar, die, die weten elkaar altijd te vinden. En een mooi voorbeeld daarvan was 1985, dat kan je natuurlijk ook nog als de dag van gisteren herinneren. Ja, heel goed. <laughs> ja, je weet nog wel, Robert Miller, zegt die naam? Ja, ja, zeker. Ja, kijk, Robert Miller, dat was een schot en die, die kon behoorlijk goed uh, bergop rijden. En die stond uh, tot uh, de laatste etappe stond eigenlijk uh, zeven minuten voor op, op noemen ze een uh, Pedro Delgado, dat, uh, die naam ken je ook wel. Ja. En, en dan nog wat concurrenten van, uh, van uh, Miller en Delgado, die stonden daartussenin, maar eigenlijk was het een gelopen koers... En uh, de laatste etappe die, uh, die brak aan, nou, in tegenstelling tot, uh, tot de ronde van Frankrijk, hebben ze in Spanje altijd een, uh, een etappe ja, die, die, die is willekeurig gekozen. Hè? Dus hij eindigde bijvoorbeeld niet altijd in Madrid. Mm -hmm. uh, nou, nu hadden ze een bergetappe gekozen. En uh, nou, ja, die, uh, die Miller die dacht dus dat hij helemaal veilig was, dat hij uh, die trui wel mee naar huis zou nemen. Maar uh, die kreeg een lekker band, Vlak voor de laatste beklimming. Yeah. Nou, hij een nieuwe band, hij rijdt terug naar de kopgroep. blij dat hij weer, uh, weer terug is in de kopgroep. Nou, we gaan een beetje keuvelen met allerlei renners die, uh, die hem begroeten. En uh, met name de Spanjaarden, die komen lekker naast hem rijden. Om eens even te vragen wat hij er nou van vindt dat hij de Ronde voor Spanje gaat winnen. Maar wat ze hem niet verteld hadden, dat was dat Pedro Delgado ondertussen was weggesprongen uit die groep. Ja. <laughs> dus Miller die wist van niks. Die had in die tijd ook nog geen oortjes met ploegleiders die dan in je oor riepen van... ...hé, uh, hey, uh, er is een gast uh, weggesprongen. Dus hij, uh, hij peddelt rustig verder naar de finish. Denk aan de finish zo'n beetje dat hij, uh, dat hij die Ronde van Spanje heeft gewonnen. Tot hij er dus achter kwam dat uh, Pedro Delgado zeven minuten voorsprong nee. had gewonnen. Nee! En de Ronde van Spanje had gewonnen. Ze hebben hem gewoon en, ingeluist eigenlijk. Ze hebben hem erin geluisterd, ja. Oh. Het staat ook uh, in de boeken als uh, de stolen zuwelter. Oei, oh, oei, en, ja. en dat zou nu, ja, nu kan dat natuurlijk nooit meer met die oortjes nee. en met al die wagens langs de zijkant. Nee, kan precies. Dat is nu onmogelijk, maar het is wel ja zo'n mooi verhaal uit de romantische periode van het wielrennen ja ja hij is toch later die Miller is toch heeft uh, zich toch uh, is toch vrouw geworden geloof ja. ik of is dat heel een... goed kijk. ja ja, ja, ja, ik, ja, ja. Stond er stond nog iets van wit maar ik kan me herinneren de, dat, dat, dat ik daar weken geleden een keer iets over heb gelezen misschien wel bij ja, je, ja er is bij... ook een, een mooi boek over uh, verschenen okay. in search of uh, Robert Miller dus uh, het aanraden voor uh, voor uh, wielervereniging ja maar inderdaad, hij gaat nu als vrouw door het leven. Ja, bijzondere man, Robert Miller. Ja, bijzondere man, zeker. Uh, we hebben het nog steeds over de Vuelta, en uh, er was afgelopen week mooi nieuws over de Vuelta, namelijk dat uh, er in 2015 uh, komt er weer een Nederlandse start van de Vuelta, dan, uh, dan gaat hij weer beginnen in Drenthe, en dan, uh, dan niet één, niet twee, niet drie, niet vier, maar vijf Nederlandse etappes van de Vuelta. Ja, kan niet op. Nou, en ik, toen dacht, ik las dat, en ik dacht, ja, ik vind het eigenlijk een beetje te veel van het goede, ik dacht, het is toch de ronde van Spanje? Ja, ik, ik denk dat ze Gisteren hebben dat ze de ronde van het uh, voormalige Spaanse Rijk hebben genomen uit de tijd ja. van Philips II. <lacht> ik weet niet of ze dit, dit keer voor 80 jaar blijven hoor in Nederland. Maar in ieder geval vijf dagen vind ik ook behoorlijk veel. Ja, uh, ja, het, het is eigenlijk een unicum. Het is nog niet eerder gebeurd in Nederland, hè? Want je ziet meestal dat het een of twee, of soms drie dagen duurt dat zo'n grote ronde in Nederland is. Maar nu ineens vijf. Ja. Ik, ik vermoed dat er veel geld tegenaan is gesmeed. Ja, dat zal wel toch, inderdaad. Dit, dit, dit, dit is waarschijnlijk een, een, een, een commerciële deal, uh, lijkt mij zo. Veel Nederlands ja, renners aan de start, ook in die, die, die, in die ronde, dat kun je nu al vergeten. Dat mag je verwachten. Ja, ja het, is al, het is ook zo dat de verwelders eigenlijk het minst internationale ronde geweest van al die, uh, die grote rondes dus ik denk dat ze nu de laatste jaren eigenlijk aan het ontdekken zijn dat het ze ook echt iets oplevert oh ja. namelijk heel veel buitenlandse belangstelling en, uh, en dat ze daarom zo uh, zo happig zijn om hem weer in Nederland te laten beginnen naast natuurlijk dat er inderdaad een grote zak geld uh, wordt meegenomen ja maar voor de Nederlandse wielersport is het, uh, denk ik, erg leuk. Ja, tuurlijk, hartstikke leuk, hartstikke leuk. Alleen, de, ja, de, de, de, juist die, die, die etappes uh, waar de Vuelta onbekend staat... namelijk die grote bergetappes, zware geitenpaden... met uh, 25 stijgingspercentage... Ja, dat, dat ga je in Eindhoven niet krijgen, natuurlijk. Nee, dat wordt wat problematisch. Ze hebben <laughs> wel de afsluitdijk uh, gekozen. <laughs> ja. dus, uh, ik denk dat ze de wind uh, dat ze die ook al vrezen. Is ook pittig. Maar nee, ja. de bergetappes, uh, nee, dat zit er niet in. Gaan maar, maar nog één ding leuk, want het kan wel heel interessant zijn... hoor. zo'n ja. uh, zo Nederlandse uh, Vuelta... Wist je dat uh, Jan Jansen in 1967 en Joop Zoetemelk in 1979 te verweld hebben gewonnen? Nee. Dat wist je niet, hè? Nee. Maar denk eens na: Jan Jansen in 1967, Joop Zoetemelk in 1979. Weet je welke wedstrijd ze allebei een jaar later wonnen? Uh, ik hoop dat dat de Tour de France zou zijn geweest. Ja, heel goed. Aha. Heel goed. Aha. Dus uh, laten we hopen dat, uh, dat we binnenkort dan uh, die Nederlandse winnaar mogen begroeten. Ja, dat zou mooi of zijn. Dan kunnen we volgend jaar de gele vlag uitsteken. We gaan het afwachten, 2015, dan gaan we van stad in Nederland. En ondertussen kijken we komende week nog naar de Vuelta van dit jaar. Dankjewel, Leon Guijen van hetiskoers.nl. Dankjewel. Zometeen de laatste training topics van dit moment op Twitter. Nu eerst Tambourine. Marine high under the moon. Je luistert naar 4-7, het is kwart voor zeven. Goedemorgen. Als je naar buiten kijkt, ja, ah, word yeah. je niet echt vrolijk van. Even kijken wat er op Twitter gebeurt. Hashtag Neil Armstrong is trending topic, uiteraard. Neil Armstrong, de eerste mens op de maan, is overleden. Hij werd 32 jaar oud. Op 20 juli 1969 landen die met de maanlander van de Apollo 11 om 2 uur 56 precies op de maan. One small step for man. One giant leap for man. President Obama noemde Armstrong vandaag een held. Ook hashtag sterren springen is trainingtopic. Het is het uh, tv-programma van SBS6. Kijkcijfers zijn helaas nog niet binnen, maar op Twitter was dit programma ontzettend populair. En het werd uiteraard vooral bespot. Mensen als Atje en Patty Bruit die sprongen van een duikplank. En dat was dan het programma. En die laatste moest met een blessure uit het bad worden getakeld. Ze had namelijk een bloedlip. Het is echt een bizar, crazy programma. Ja, dat zal wel goed bekeken zijn, vermoed ik zo. En dan nog hashtag VVD-congres. Dat was gisteren dat congres. En nou, toen begon eigenlijk voor de VVD ook de verkiezingscampagne. Mark Rutte sprak op dat congres en waarschuwde voor de socialisten. Op het congres van de VVD zei Rutte dat de socialisten de welvaart afbreken. U weet hoe dat is met het socialisme. Het is een beetje als met een boemerang. Het gaat razendsnel voorwaarts en dan komt de klap keihard in je gezicht. Maar dames en heren, we moeten de socialisten één ding nageven. Want op één punt realiseren ze hun agenda in landen waar ze lang in de macht zijn. Uiteindelijk is iedereen gelijk, want iedereen is arm. Gaan we nog even de buien scannen? Ja, daar kun je eigenlijk niet zoveel van zeggen. Of eigenlijk kun je er heel veel van zeggen. Want in heel Nederland is het een beetje aan het regenen. Vooral in het zuiden van het land zware buien. En veel van die rode plekjes ook, daar zitten dan onweersbuien in. Dus uh, als je niet naar buiten hoeft, ik zou het niet doen als ik jou was. We gaan een mooi plaatje draaien van Emily Harris' Moonsong. ¶ I never really was at all ¶¶ Feeling stupid and hollow ¶¶ Now the moon's gonna follow me home ¶¶ Waited for you till the snow fell down ¶¶ Over my skin like a thin nightgown ¶¶ Waited for you, but you never came around ¶ Back in the rugs and went home Drank all I could swallow Now the moon's gonna fall Lou Harris en Moonsong hier op Radio 147. Uh, onze Joris, uh, die werkt bij bnn Today, dat is ook van ons. En die maakt echt hele mooie dingen mee. Uh, uh, zo was hij uh, een tijdje terug, ging hij een F-16 aftanken, Vond ik tof, was leuk. Hij heeft hier een reportage van gemaakt. Hij ging een zeekoe voeren, heeft hij ook een reportage over gemaakt. En wat ik ook wel grappig vond, is dat hij detective wilde worden. Kijk, ik heb hier gewoon een kleine harde schijf van, van de klant.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 Op het moment dat ik het verhaal hoor, dan, dan neem ik het gewoon niet aan. Als je menselijk en sociaal kijkt, ja, naar nou, wordt deze mevrouw die Waddemma neergezet en de kinderen, ja, die bestaan niet meer, dan zeg ik van, nou, uh, ja, dan maak ik een keuze. Uh, die keuze die is dan voor haar. Je bent nu in de relationele sfeer bezig, maar is dat het enige? Nee, nee, nee, nee zeker niet. De, de, vroeger was dat meer relationele sfeer, maar vreemd gaan is tegenwoordig niet zo erg meer.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 Freedom's Clearwater Revival Bad Moon Rising. Zometeen, dit is De Zondag met Jeroen Snell. Goedemorgen, Jeroen. Goedemorgen, Luc. Wie heb je op visite? Nou, dan zeg je het. <laughs> je weet het. Ja, ik had het gezien in oh. de Twitter. <laughs> een zangeres met een stem die je uit duizenden herkent. Ja, haar vader noemt haar een diva zonder diva te zijn. Het is iemand met een doorleefleven, maar ook kwetsbaar. Lenny Koer inderdaad. En met haar gaan we praten over geluk, over geloof, over onvoltooid verlangen. Kijk. Heel ja, mooi, voor. Heel mooi, ja. <laughs> Zin in het. Heel erg leuk. <laughs> Lenny Coerders zometeen. Ja. Ja. ja, zee, vind ik echt heel leuk. Oké. Okay. Zometeen in dit is de zondag Lenny En tot uh, volgende week, nieuwe 4-7. Wacht, wacht nog even met die bijen. Ik moet mijn Imke-pak nog aan.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 Dit is Radio 1.